het gehele traject voor zover het nodig is dat hun uh, inbreng uh, geleverd wordt die wil je hebben het is um, wellicht zo dat u kunt kiezen hè, want er zijn barre tijden maar uh, ja, ik, ik, ik kan daar heel weinig over zeggen ik zou... Uh... Ja, als u uh, stelt van we hebben een aanstelling voor twee jaar, dan, uh, dan zal dat moeten. Maar u heeft een project wat, laat ik dan van zeggen, in mijn optimisme zeven jaar duurt. En dat u in ieder geval vijf jaar daarvan toch in ieder geval een beeldkwaliteitsteam daarbij uh, moet uh, betrekken. Uh, ik, ik, ik vind het best als u daar een discussie over heeft, maar niet in de zin van en dan kunnen we uh, het helemaal mee afnokken. Ik denk niet dat dat uh, de praktijk zal kunnen zijn. Voorzitter, misschien even bij interruptie. Uh, uh, en de achtergrond van mijn, van mijn opmerking die is dat ik niet wil dat wij vastzitten aan een benoeming voor zo'n lange periode. Daar gaat het mij om. Nee. En uh, als krachten goed zijn, dan kunnen we dat gewoon weer verlengen. Maar niet een periode van een benoeming van tien jaar van mensen die erin zitten. Daar gaat het mij om. En ik wil eigenlijk van u de toezegging, van het college de toezegging, dat men vooralsnog uitgaat van een benoeming voor twee jaar. En dat na die tijd de zaak opnieuw hier in bespreking komt. Misschien, misschien kan het... Uh... Meneer Bierman. Voorzitter, ik wil toch even op de procedure ingaan. Wij gaan dus nu de provinciaal bouwmeester vragen... om, en dat zal wel in overleg met de Rijksbouwmeester zijn... Uh, ons namen te geven van uh, mensen... die deze fantastische, interessante... Maar ook complexe klus aan zullen kunnen. Uh, die haal je dan binnen. Uh, ja, Ik pleit toch voor continuïteit. Maar u kunt natuurlijk altijd een knik inbouwen. Dat is altijd mogelijk. Nog een keer bij nee, de... interruptie. Het is niet de bedoeling ik dat doe... wij niet willen continueren. Ja. Maar we ik... willen niet vastzitten onnodig nee, niet. Dat zit. Maar meneer Bierman had zijn verhaal nog niet afgemaakt. Nou, nee, interruptie... Meneer Bierman. Ik zag meneer Kramer die interruptie wilde. Nou ja, ook meer op de heer Kuiken, want ik, je komt dan op een gegeven moment voor het dilemma te staan, na twee jaar... ...dat je zelf het beeldkwaliteitsplan of beeldkwaliteitsteam gaat toetsen. Want wij komen dan hier in de gemeenteraad bijeen, u doorgaan met deze huidige mensen. En is dat gewenst? Ik denk dat dat hetgeen is wat voor ligt. Voorzitter, het is net andersom. De vraag is, wil je door? Dat is de vraag. Ja. Meneer Bierman had het woord. Het punt is dus dat je na twee jaar... kan je dus kiezen, als het zoals ik wat begrijp het voorstel van meneer Kuiken... om andere mensen in te zetten. En dat lijkt me dus niet goed. Ik, ik denk, als, ik, wouder, als, als, als je wouder. maar toestaat... Ik, ik denk dat het alleen maar erom gaat... Dat je, dat je graag bevestigd wil zien... dat het team zo goed is als je hoopt... en dat je vervolgens voor een moment komt te staan... waarop je dat kunt, kunt aangeven... Maar hoe, hoe, gaat u dat, hoe gaat u dat toetsen dan? Nee, nee, maar dat, dat, is een, dat is een concrete vraag... want dan ga je dus twijfelen aan de kwaliteit van de kwaliteitsteam... wat je eerder inzet. Je moet dus kiezen voor... of je kiest het voor de hele periode... want een half bakken werk, daar heb je niks aan. Bluis, en wat wat, wat we we dus ik gaf ook aan van... na twee jaar is, is, kan er een andere situatie zijn. Dan heb je misschien het beeldkwaliteitsplan... en misschien is er versteden dan weer terug... En die zegt van nou, wij gaan het helemaal zo uitvoeren. En, en wij willen het op die en die manier doen. En dan heb je een ander team nodig. Of misschien helemaal niet meer dat team. Nou, dat, dat weet je niet. Dat weet je niet. En je moet dus niet verder gaan dan, dat vind ik ook dan, tot die twee jaar. En dat, dat staat los van... Je kan toch niet iemand voor tien jaar aannemen... Waarvan, terwijl je niet weet wat, wat, wat daar allemaal nog gebeurt. Dat je, je weet dat het project... Nou niet door elkaar heen gaan praten... Dat is niet te volgen, dat is zonde van het debat. We hebben de portefeuillehouder onderbroken op één punt. Die was nog aan een beantwoording bezig. Ik stel voor dat we daar even eerst naar terug gaan. En dat als dat nog onduidelijk is, dat als apart punt even terugkomt. Meneer Bierman. Ja, Voorzitter, ik was uh, door de gewone vragen heen... maar die uh, vraag spitst zich nu toe op of u vastzit aan die twee jaar. Ik uh, kan alleen maar uh, zeggen, als u het zo bekijkt... dat u nog een weg te gaan hebt van pakweg zeven jaar... dat u dan bij de toetsing alleen kijkt van... ja, loopt de spaak of gaat het niet goed of zo... maar dat u wel uh, ja, die continuïteit er de hele tijd inhoudt. U moet zich voorstellen dat u... Ja, dat kan je niet maar zo wisselen van team. Ik hoop dat het een winning team zal zijn. Want je zit midden in die processen. De heer Kramer heeft daar ook al even de nadruk op gelegd. Uh, maar u zit nergens aan vast. U kunt altijd tussentijds zeggen... Ja, het is een uh, zepert geworden en dan stoppen we ermee. Maar u moet het wel eigenlijk zien in van... Als het ook enigszins in de goede richting is... Dat u dat ook blijft doorzetten. Omdat die continuïteit bij een groot project altijd moet worden gewaarborgd. U krijgt anders, namelijk, nou laat ik het maar zeggen, uh, over smaak gaat dan getwist worden. De interruptie meneer de voorzitter, begrijp ik nou goed eigenlijk uit de woorden van de wethouder dat dat soort mensen een contract krijgen van zeven jaar. Dat houdt in, stuur ze over twee jaar weg, binnen vijf jaar zit je nog vijf jaar uh, financieel maar vast. Nee, nee. nee. Meneer Biemann, ja of Nee, nee. Meneer Van Deurzen, u wilde ook nog een korte vraag stellen. Ah, ik had dezelfde vraag, want meneer Bierman wilde voor een langere periode contracten afsluiten. In een jaar, we geven twee jaar budget. Hoe ruimt dat met elkaar? Dat, uh. mag, ik, mag ik proberen een samenvatting te doen van wat u volgens mij wilt? U wilt over twee jaar een terughoudende toetsmoment hebben. Waarbij het duidelijk voor een ieder is dat je die beeldkwaliteit en dat kwaliteitsaspect vooral meerjarig moet zien vanwege de creatieve gedachten die erin zitten. Maar u wilt dus het eikingsmoment en u heeft dat eikingsmoment begrenst voor twee jaar... omdat dat het budget is. Ik kan me voorstellen dat het college... als hij mensen gaat aantrekken, zegt... de intentie is om de hele klus met u te doen... vanwege al deze aspecten. Maar let wel, we hebben voor twee jaar budget... dus over twee jaar gaan we evalueren. Dat betekent dat we, in geval van nood... uit elkaar zouden moeten gaan. Is dat de essentie? Meneer Bierman, kan dat? Voorzitter, ik pleit alleen maar voor dat u steeds voor ogen houdt... dat u zeven of meer jaar bezig bent met een proces wat subtiel uh, en op kwaliteit gericht moet zijn en dat je daar dus tussentijds niet de vrijheden hebt die je vaak hebt uh, bij andere beroepen ik ben het met de voorzitter eens en volgens mij meneer Bierman ook waarbij het accent vooral op de kwaliteit ligt nee. ja, beantwoording duidelijk kunnen we gaan stemmen Bij hand opsteken. Organisatie Beeldkwaliteit Middelboulevard. Bij hand opsteken. Wie is voor? Ik constateer dat dat unaniem is. Dank u wel. Dan gaan wij door naar het initiatiefraadsvoorstel... ...Subsidieprogrammering Muziek Paviljoen OVZ. Van mevrouw Geuranson. Mevrouw Geuranson, u heeft het ingebracht als initiatiefvoorstel. Wilt u... Een korte toelichting geven. Of heeft u daar geen behoefte aan? Een hele korte toelichting. Het is besproken in de commissie planning en controle. Bij de evenementenvisie. En daar is het voorstel eigenlijk uitgebreid behandeld. En is de toezegging ook gedaan dat we in de vorm van initiatief raadsvoorstel zouden indienen. Dus bij deze. En u heeft gezien dat in het laatste bedrag onder het voorstel 1-0 te veel staat. Nou in mijn voorstel niet, maar die van u misschien wel. Goed. Dan is dat gelukkig hersteld. Dacht waar ik u te willen zijn. Maar als u dat wilt, meneer Kramer. Goed. Wenst iemand in eerste termijn daarover het woord? Portefeuillehouder. Wilt u in eerste termijn daar iets zeggen namens het college? Ja, u wilt al naar de borrel, denk ik. Maar... Nee, nee, nee, nee, geen zin, voorzitter. Maar uh, de, gemeente, de gemeenteraad beslist daarover en het college voert uit. Dus ik denk dat de discussie in de raad moet plaatsvinden. Maar ik ondersteun het voorstel wel. Dank u wel. Betekent dit dat wij tot stemming kunnen overgaan? Ja. Goed. Bij hand graag. Wie is voor het initiatief raadsvoorstel? OVZ. Voor zijn. De fracties van. De hele raad Una... Nee, voor zijn de fracties van oudere partij Zandvoort, GroenLinks, het CDA, Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, de VVD en ook gemeentebelangen Zandvoort. Dat betekent dat het unaniem is aangenomen. Vervolgens gaan wij naar het agendapunt gemeentelijk rioleringsplan, dat op verzoek van het CDA van de hamerstukken is afgehaald. En CDA heeft tevens aangekondigd dat er een agenda en abonnement bij komt met een toelichting. Die heeft u inmiddels gekregen. Wenst u een korte schorsing om die toelichting te lezen? Dat heeft u allemaal al gehad? Goed. In eerste termijn geven we dan uh, aan wie het woord. Meneer Bluis? Ja. Aan u, want dan begin ik straks sowieso bij u. U bent ook de geestelijk vader, meneer Paap VVD. Iemand anders nog in eerste termijn? Misschien meneer een vraagteken. Goed, meneer Bluis. ik kijk even naar de klok, maar volgens mij kunnen we dit nog afronden. Ja, bedankt. Uh, het, voor ons ligt het raadsvoorstel voor het rioolplan op zich. Dat rioolplan is helemaal doorgesproken en op zich staan de grote investeringen ons te wachten. En het uh, voorstel in het raadsvoorstel is om met een uh, kostendekkingsscenario A2 aan de gang te gaan. A2 uh, behelst een uh, verhoging van twee keer 6% en dan uh, een drietal jaar uh, 10% en dan wat teruglopend. Dat zijn forse verhogingen, dat zijn geen kleine verhogingen. Dat leidt misschien wel, als je dat cumuliteert, uh, tot verdubbelingen. Uh, de gemeenteraad heeft uh, bij twee keer een begroting uh, steeds daarover gediscussieerd over die indirecte veegkosten. Ik heb het in de commissie al aangehaald. Helaas uh, is in de communicatie uh, denk ik toch uh, wat, wat misgegaan. Toen uh, bij het memorie van antwoord van het college, want daar had het college de kans om aan te geven waarom die indirecte veegkosten... en in welke wijze moesten worden doorberekend. Ik heb het aangehaald. Er lagen toen al in oktober rapporten... en die zijn niet verwerkt in de Memoie verantwoord... zijn ook niet door het college aangehaald... Uh, tijdens de behandeling. Raad schiet ook tekort... want het schijnt dat wij op 6 november... dat met een e-mail hebben gekregen. Terwijl ik dacht... nou, als je dan in de Memoie verantwoord... je verstandpunt wil verdedigen als college... waarom meld je daar niet jongens, let op college heeft dat en dat besloten. Hierbij gaat het rapportje van de veegkosten. Ik denk dat we dan de discussie al lang hadden afgerond. Dat vind ik dan jammer. Van, ja, begrijpt het college nog wel wat raadsleden hier doen. En hoe hun betrokkenheid er wel, er wel is. Maar niet altijd op de juiste moment de informatie. En dan denk ik, want dan hebben we deze discussie al lang achter de rug gehad. Dat heeft een eerste. In, want in uw memorie van antwoord. Komt u met de pagina 7. Stelt u. Het meenemen van de indirecte veegkosten wordt vooralsnog slechts voor een klein deel gedeeltelijk doorbelast naar de inwoners. Indien de raad niet instemt met het meenemen van deze kosten, dus niet instemt met de neemende, betekent dit dat er nog dekking moet gevonden worden in de begroting. Van 380, toen nog 380.000 worden. Dus hier staat in feite, als u de indirecte veegkosten niet doorbelast aan de burgers, dan moet u dat in uw begroting op een straks ...op een andere wijze dekken. Nou, en daar is de discussie dus nu over nog steeds, want die was bij de vorige raad, was hij er ook. En dan, ik heb het proberen in een toelichting neer te zetten, dus ik zal het toch voorlezen. In het bovenstaande kostenscenario is een jaarlijks bedrag van minimaal 246.000 meegenomen. Dat bedrag is voor de doorberekening van de indirecte veegkosten. Het CDA heeft geen enkele moeite met het doorberekenen van de kosten. Dit in het kader van het hebben van kostendekkende tarieven waar het CDA wel grote moeite mee heeft... is dat de gemeente Zalvoort de hierdoor ontstaande financiële ruimte... zijnde een bedrag van jaarlijks minimaal 246.000 euro... want dat is het geworden, gebruikt... en eigenlijk laat verdampen in de reguliere begroting. Zo ga je denken wij niet om het gemeenschapgeld in deze tijd. Wij noemen dat een beetje potverteren... en zijn gezien de komende ontwikkelingen hier niet blij mee. Met andere woorden, de van inwoners gaan meer betalen voor hun rio-rechten omdat dat via een verregingsmethode mogelijk is gemaakt. Maar nog voor het geld is geïnd, wordt het gebruikt om dus die begroting dekkend te maken. Het CDA vindt dit gezien de tijd dus absoluut dat we daar solidair mee moeten omgaan naar de Zonverse belastingbetaler. Beter was het geweest dat naast de doorberekening van de kosten aan de salvatse belastingbetalers... het geld wat in de begroting hiervoor was vrijgevallen... zou worden gebruikt om de zeer grote investeringen die ons te wachten staan in het riool... en de waterhuishoudingen hiervoor gereserveerd zouden blijven. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap. Redelijk te dragen lasten voor de burgers... en anderzijds extra geld om te investeren in het riool. Het CDA stelt voor alsnog om hier invulling aan te geven... door voor de jaren 2011 en het volgende... het geld voor de doorbelasting van de indirecte veerkosten te reserveren. Wat overblijft uit de begroting om die grote investeringen te doen. En daar hebben wij dus een... En dan vervolgens... ...de kostendekkendheid daar verder op af te stellen. En daar hebben wij dus dat amendement voor gemaakt. Dat hoef ik dan niet voor te lezen... ...want dat is in de lijn van wat ik hier verteld heb. Ik heb dat aangepast ten opzichte van de eerder amendement... ...want er stonden wat te veel zin in. Ik denk dat het nu wat uh, directer is. En dus de overwegingen zijn dus duidelijk. Het, uh, in het voorgestelde scenario A2... ...om tot een kostendekkende drieven te komen... ...voor de gemeentelijke riolering... ...een jaarlijks bedrag van minimaal 246.000 euro is meegenomen... Bestaande uit de doorbreking van de indirecte veegkosten, het CDA geen moeite mee heeft met de doorbreking van de kosten om kostendekkende tarieven te krijgen. Het, bedrog, het bedrag van de indirecte veegkosten gebruikt wordt om de begroting van de gemeente Zandvoort in meerjarig besluitend te houden. En het CDA meent dat dit bedrag gereserveerd moet worden voor de nog zeer grote investeringen in riool en Waterhuizen. Het belangrijk is om de gemeenteklas voor de inwoners van Zandvoort op een aanvaardbaar niveau te houden. stelt voor om voor de jaren 2011 en volgende het bedrag dat vrijkomt uit het doorbreken van de indirecte veegkosten te reserveren voor de investeringen in het gemeentelijk rio En de tarieven voor kostendekkendheid hierop af te stellen. ...te komen tot een oplopende tariefverhoging... wat uiteindelijk leidt tot kostendekkende tarieven in 2015... ...en gaat over tot, over tot de orde van de dag. Dat is wat wij feitelijk willen voorstellen. Dus we zijn zeer benieuwd op uw reactie. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Paap, VVD. Dank u, voorzitter. Voorzitter, als u mij toestaat, zou ik graag... Meneer Paap, wilt u de microfoon iets meer naar u toe doen... ...want ik kan u nauwelijks verstaan? Voorzitter, als u mij toestaat, zou ik graag een vraag aan de heer Bluis willen stellen... Want... We hebben natuurlijk... en dat weten we al... bij de begrotingsbehandeling daar de discussie over gevoerd... en we hebben ook gezegd dat als het komt... naar de nieuwe heffing... dan eh, zijn we akkoord met het inverdeling. Dus wat dat betreft volgen we de heer Blaas maar zeggen daar hier geen problemen mee. Maar ik heb wel een vraag aan de heer Blaas, want kijk, u zegt het valt vrij. Maar dan, daarmee suggereert u... ...dat de veegkosten dus niet meer betaald worden uit de exploitatie... ...maar dat die dus uit de rioolheffing betaald zouden worden. Als dat het geval is, heeft u gelijk... ...maar ik ga er nog steeds vanuit ...dat we de doorberekening wel doen in de heffing... ...maar dat de veegkosten nog steeds betaald worden uit de exploitatie. Kunt u mij aangeven welke van de twee scenario's hier aan de orde is? Want als u gelijk heeft... Dat het vrijvalt, dan heeft u gelijk met uw voorstel en zou ik het van harte steunen. Maar ik ben nog niet helemaal duidelijk of het daadwerkelijk vrijvalt of dat het alleen een rekenmethode is, waardoor de kosten min of meer verhaald worden. Als u me dat uit kunt leggen, dan Meneer Bluis, denk ik dat. Nou, ik u stelt het... eigenlijk twee vragen. Ten eerste van of, of het wel door in de tarieven zit van de Rio-rechten. Ja, het staat in de tabel op de pagina, staat het aangegeven dat het volledig dat bedrag is meegenomen in de tariefstelling. Dus, dus dat is één. Nou, dat betekent... Kijk, het vrijvallen is, is, is de, het woord wat ik gebruik... maar het betekent in feite dat we dus de kosten... die 246.000 euro eigenlijk uit de begroting halen... want we, we hoeven ze daar niet meer af te dekken... want we dekken ze af met extra inkomsten... uit verhoging van het tarief. En dan zeggen wij in feite... Dan betekent het feitelijk dat we in de kosten. Dat is nou kost het, de vraag die ik stel. Want dat, dat, als dat zo is. He, kijk, dat we die kosten via de heffing binnenhalen. He, dat is buiten kijf. Daar zijn we het met elkaar over eens. Maar dat geld wat dus binnenkomt op die Rio-heffing. dat gaat dan naar de potje Rio het potje Rio-reservering als er overblijft. Maar gaan we dan. Eh, het niet meer in de exploitatie stoppen. Dus we zien dus in uh, de exploitatie niet meer dat er geveegd wordt. Nou, ik, daar twijfel ik aan en uh, dat antwoord zou ik graag van u willen weten. Die, die 246.000 euro die, die, die, worden door, die worden gebruikt in, in de kostensoort uh, rioolheffing. En dan, dan zijn ze dus niet meer in die andere exploitatie. Ja, dat in, in, de, in de gewone exploitatie. Het wordt, betaald, het wordt gewoon betaald door de burgers. Die krijgen daardoor, wij krijgen daardoor hoger en dan kom je tot kostendekkende tarieven. Spaap, het, is, het is maar nog steeds niet duidelijk. En, uh, en ik wil graag dat het duidelijk is. Uh, laten we wel wijzen. Uh, de burger betaalt natuurlijk altijd. Dat is, ge, dat is geen enkel probleem over. Maar we krijgen geld vanuit verschillende potjes... en daar dekken we onze begroting mee. Gelden... Uh, dus... ...dat vegen werd dus nu nog steeds uit de normale lopende begroting... Ter lopende exploitatie betaald. Wordt veranderd dat? Nee, want dat is de vraag. Verandert dat? Want u kunt het wel in de heffing dekken... ...en zeggen, want het mag meegenomen, dus we gaan dat heffen... ...maar betekent dat dan ook dat het geld vanuit de reo gebruikt wordt... ...om de veegkosten te betalen... ...of blijft dat vanuit de reguliere begroting betaald worden... Het antwoord is het antwoord van het college. Indien de raad niet instemt met het meenemen van de kosten, betekent dit dat er dekking moet gevonden worden in de begroting. Dat, dat is het antwoord. En het staat ook gewoon als kosten opgenomen bij die veegkosten. Uit, met alle respect. maar dat was een verhaal bij de vorige keer toen het als dekkingsvoorstel ingediend was. En we praten nu over een totaal andere situatie. Ik heb, Ik heb... het over... De exportatie, het vegen. Wordt het betaald uit de exportatie of wordt het betaald uit de pot? Wordt het betaald uit de pot, dan, hebben we inderdaad, dan heb je een vrijval. Maar als het betaald wordt vanuit de exportatie, heb je geen vrijval. Heren, ik stel voor deze discussie even te parkeren. Want de vraag is of er antwoord gegeven wil worden. Eh, meneer Kuiken. Ja, voorzitter. Kijk, een beetje verbaasd ben ik wel, want voor ons ligt het rioleringsplan. Daar moeten we over besluiten. En waar gaan we het nu over hebben? Over de veegkosten waar we al lang een besluit over genomen hebben. Dus ik moet u eerlijk zeggen, eh, ja, de Partij van de Arbeid die vindt dat eigenlijk een beetje een overbodige discussie. En ik moet u zeggen, het geduld van de wethouder wordt wel een beetje op de proef gesteld. Want ik denk dat hij nog een keer de portefeuillehouder nog eens een keer duidelijk moet maken. Eh, ook aan de vragensteller, hoe het nou precies zit. En of we elkaar helemaal verkeerd begrijpen. Voorzitter, ik begrijp dat het CDA uh, uh, uh, evengoed voor kostendekkende tarieven is. Nou, dat zijn wij ook uiteraard. Dat hebben, zijn we ook met elkaar overeengekomen. Uh, de hele discussie daarover begrijp ik ook niet zo goed. Want het voorstel 2a geeft aan dat wij in 2014 95% kostendekkend zijn. U zegt in 2015 is mijn voorstel kostendekkend. Nou, ik denk als ik één jaar hier weer optel, dat dit voorstel ook kostendekt is. Dus in die zin is er geen enkel verschil van mening. En ik vind het een klein beetje een academische discussie over die veegkosten. Maar ik denk dat de wethouder daar nog maar toch nog een keer een helder antwoord op moet geven. Iemand anders nog in eerste termijn? Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Dank u, voorzitter. Ja, het u wel, maar via jaar loop ik al te roepen. Het is niet kostendikkend wethouder zei van het is wel kostendekkend en ik zeg het is niet kostendekkend dus het is jammer dat de burger nu uh, verschrikkelijke uh, verhogingen gaat krijgen de komende drie, vier jaar dat vind ik echt jammer, vier jaar geleden had u het al iets kunnen verhogen waardoor het uh, allemaal wat mee viel. Uh, ik kan verder wel uh, leven uh, met het raadsvoorstel ik ben alleen misschien dat u nog heel kort kan uitleggen over die veegkosten, want ik daar begrijp ik heel weinig van, dank u wel Dank u wel, meneer Paap. Volgens mij kan de portefeuillehouder financiën hier zijn licht over laten schijnen. Meneer Tonen. Uh, ja, voorzitter, dank u wel. In het verleden hebben vele gemeenten, uh, zijn vele gemeenten ons voorgegaan met het uh, uh, onderbrengen van veegkosten, deel van de veegkosten bij de uh, kostenriolering... Uh, en waarom heeft men dat gedaan? Omdat uh, blijkt dat uh, indien men uh, intensief veegt, zoals wij hier bijvoorbeeld doen, uh, dat dat een besparing geeft op onderhoudsriolering. En zou men die veegkosten uh, niet maken, dus dat veegwerk niet doen, dan zou dat betekenen dat, en dat is een bedrag wat veel hoger is, uh, het onderhoudsriolering veel meer middelen zou vergen vandaar ook dat men al jaren terug in een aantal gemeentes heeft gezegd daar gaan we dan betrekken bij de uh, riolering, uh, de kosten voor, die we hebben voor riolering en uh, wij brengen dat dus ook onder bij de riolheffing zoals tegenwoordig heet toen nog riolrecht uh, in Zandvoet hebben we, hebben we dat eigenlijk nooit gedaan, twee jaar geleden kwamen wij bij uh, het arrest van, uh, van het hof van Arnhem uh, zaten wij daarop en zeiden wij wij doen dat niet, maar het is eigenlijk gek dat wij dat niet doen. Andere gemeenten zijn ons al lang voorgegaan. En het is een logisch iets. Het is in feite aanleg en onderhoud riolering. En daar is dat, zijn die veegkosten een van. Dus wij hebben u twee jaar geleden voorgesteld die veegkosten mee te nemen. Met daarbij ook een uh, tariefstelling. U heeft in die begrotingsraad ingestemd met uh, het uh, doorberekenen van de veegkosten bij de riool kosten, maar u heeft gezegd van nou laten we even wachten met het uh, al doorberekenen aan de burger. Uh, diezelfde uh, uitgangspositie heeft u gekozen bij de begrotingsbehandeling uh, in november. Zeg zegt van nou wij, komen we komen eerst even met het gemeentelijke rioleringsplan, dat was twee jaar geleden ook het argument, of uh, in 2008 moet ik zeggen, november 2008, komen we komen eerst met het gemeentelijke rioleringsplan, want dan kan daaruit blijken hoe dat dan precies in elkaar zit. Uh, wij hebben dus inderdaad gewacht op het uh, RioLeensplan en die veegkosten, die zijn niet de sneeuw voor de zon verdwenen. De veegkostenruimte die ontstond door de exploitatie, is door de Raad door middel van uh, een fix aantal amendementen in 2008 en in 2009 uh, benut voor andere activiteiten. Dat zijn amendementen die u zelf heeft ingediend. Uh, dat was het vrijgespeelde geld waar u het over heeft. Er is dus niets als sneeuw voor de zon verdwenen, u heeft dat zelf besteed. En dat is ook een heel logisch dat u dat zelf besteedt... ...want wij gaan de wat het was, was de bedoeling, is de bedoeling en het staat nu ook in dit rapport... ...om die uh, veegkosten straks gewoon mee te nemen in de heffing, in de rioolheffing. Dus meneer Paap, er wordt niets meer betaald uit de exploitatie aan veegkosten. Dat is al twee jaar niet meer zo. Er is, uh, voor de veegkosten is er dan ook in 2008, en dat ziet u ook in het staatje... ...en in 2009 zijn er uitnames gedaan... ...uit de egalisatievoorziening uh, RIO. En uh, op, bladzijde, dat is op bladzijde 55, 56... ...van, uh, ja, op bladzijde 55 staat het, uh, het verhaal... ...en op bladzijde 56 staat het staatje dan van A2... ...waarin u ziet hoe dat dan verloopt. Wij uh, hebben dus... Uh, nee, wat, wat de heer Bluis zegt uh, is van... ...ja, maar laat dat geld... Hij bedoelt dan, begrijp ik nu, het geld wat in die begroting, zoals hij dat noemt, dan zou vrijvallen om dat te benutten. Maar er valt dus niks vrij, want dat geld is benut. Dat geld is besteed. Dat heeft u gezien. Er is zelfs in 2008 is er nog een bedrag van, ik dacht, iets van bijna een ton overgebleven, wat naar de algemene reserve gegaan is. En in 2009 is er ook nog een klein bedrag overgebleven, wat ook weer naar de algemene reserve gegaan is. Maar het geld wat dus nu uh, met de rioolheffing extra binnenkomt. zit in het bedrag wat u kunt vinden op bladzijde 56 in de staat. Waar staat wat de lasten. Ik pak maar even 2011. De lasten zijn 2.284.000. En de inkomsten volgens A2 zijn 1.890.000. Dus dat is inclusief de vee kosten. En dat geeft uh, dan uh, een nog op dat moment nog een negatief saldo. ...waardoor de voorziening zakt van 1.097.000 naar 703.000. En zo ziet u dat tot aan 2014 dat afloopt naar 55.000. Maar we hebben natuurlijk middelen nodig om uh, straks de andere riool onderhouderswerkzaamheden... ...die we moeten doen, ook te kunnen betalen. Vanaf 2015 gaat die, omdat er nog een keer, een keer die 10% verhoging erop komt... ...gaat dat weer oplopen... En daar ziet u dan op de curve die ernaast staat. Uh, nee, dat is A0 en 1. Op de volgende bladzijde ziet u het verloop van de uh, egalisatievoorziening. Riool. Met andere woorden. Het amendement uh, kan niet uitgevoerd worden. Als u het heeft over de, het geld 246.000 uit de begroting. Want die heeft u al besteed. En uh, de heffing. ...moet verhoogd worden... ...tenzij u zegt, van nou, laat die egalisatievoorziening maar leeglopen... ...maar dan hebben we vanaf 2015 een probleem. Want dan hebben we geen middelen meer... ...nee, al eerder denk ik, uh, 2013 denk ik... ...want dan komen die extra middelen er ook niet in. Dus dan hebben we vanaf 2013 ongeveer, hebben wij één probleem. En er is niks geks gebeurd, niks geheimzinnigs gebeurd... ...vele gemeenten zijn ons voorgegaan... Wij zijn eigenlijk pas laat in de rij aangesloten en het is een hele normale gang van zaken omdat we dat op deze wijze doen. En u ziet ook hoe touw dat ook, en onafhankelijk bureau, hoe die dat ook beschrijft en, uh, en aangeeft. Dus uh, het amendement van uh, CDA is een, uh, is een amendement wat gewoon onuitvoerbaar is, want u heeft de middelen al besteed. Dank u wel, portefeuillehouder. Iemand boeft aan een tweede termijn? Meneer Bluis, meneer Kuiken, meneer Bluis. Nee, ik, ben, ik, ik ben blij wel dat, de wet, dat we wat dat betreft de exact dezelfde uitleg geven aan wat er voor ligt. En de discussie is, en dat was verleden jaar en het jaar daarvoor op, op z'n scherpst met een abonnement uiteindelijk wat is. Het CDA zegt gewoon, ja, uh, u doet dit en dat, dat heeft consequenties voor iets anders. Wij, hadden, wij hebben ook steeds twee jaar lang voorgesteld, u moet bezuinigen... Want u weet ook dat er veel kosten aan komen. Het is gewoon een keuze die wij maken. Die deze raad heeft gemaakt. Waar wij niet voor waren, daar waren wij twee jaar geleden niet voor. Het afgelopen jaar, want het abonnement 2-2 van het afgelopen jaar... hebben wij nog gezegd, nou dan moet u het dan maar, omdat we er nog niet uit zijn... toch nog maar één keer dekken in. En natuurlijk in het kader van de bezuinigingen die nu voorliggen... heeft de wethouder gelijk dat het feitelijk niet kan. Maar dat is niet wat het CDA heeft gewild. Het CDA heeft gezegd, wij willen dat geld niet gebruikt worden voor die dekking zoals het nu aangeeft, dan zegt de wet dan, ja, dat heeft u als, als, als raad besloten naar de VVD, het college had eigenlijk moeten vallen toen al een keer erover. en af, het afgelopen jaar hebben we het weer tegen omdat het niet duidelijk was, het is jammer jammer dat de wet dan op zegt van die communicatie dat dat rapport er dan niet eerder is geweest, want dan hadden we die discussie al gehad ja, en, hey, nou, dus, uh, jammer, en dat is jammer oké, dat maakt me niet uit maar wij staan eigenlijk op het standpunt wij vinden de verhogingen gewoon te hoog en wij hebben twee, tot twee keer toe aangegeven dat, dat we eerder hadden moeten bezuinigen. En wij vinden het nog steeds niet redelijk dat wij verhogingen van twee keer zes, drie keer tien toepassen. Terwijl als we eerder hadden ingegrepen, het CD heeft dat tot twee keer keer gedaan. En wij blijven op die lijn zitten. Wij vinden dat het onaanvaardbaar verhoging van de kost is. En dat betekent inderdaad, als je dit abonnement aanneemt, dat we een extra bezuiniging moeten doorvoeren. Om de lasten van de burgers niet te hoog te laten zijn. Nou, dat steunt het CDA van harte. Vandaar dat het dan ook zo moet leiden tot extra bezuinigingen het komend jaar. Dit jaar is het afgedekt vanuit de egelisatiereserve. Dus dit komt op het, voor wat betreft het CDA, om de lasten voor de burgers niet echt te veel verhogen. Komt dat op het bordje van het nieuwe raad te liggen als zijnde extra bezuiniging? Dat klopt precies. En vandaar dat wij het voorstel ook zullen indienen. Omdat dat ons uitgangspunt is. Meneer Kuiken. Ja, voorzitter. Ik vind aan de ene kant het verhaal... ...van het CDA heel mooi... ...maar aan de andere kant ook helemaal niet. Want... kijk, je, ...we kunnen natuurlijk wel de hele tijd praten... ...over de bezuinigingen... ...en de Partij van de Arbeid heeft u verschillende keren... ...bij de algemene beschouwingen... ...daar al een keer iets over gezegd. Dat heeft mij niet op willen pakken hier. Dat, vind, dat is politiek niet vriendelijk. CDA heeft nee, twee keer een raad... Gezond, ...want dan had, u, dan, had u, dan had u... ...dit keer, bij dit bedrag... ...had u duidelijk moeten zeggen van... ...oké... Okay, de, eh, het kan niet gebruikt worden voor dekking van het tekort. Dat gaan we anders doen. En dat gaan we op die manier besteden. Nou, dat is op die manier niet gebeurd. We hebben er allemaal bij gezeten. Er zijn besluiten genomen. U zegt, het werd gedekt in het kader van de meerjarenbegroting, Want daar is het een beetje voor gebruikt. Nou, uiteindelijk is dat dan ook zo. Dus Meneer ik moet u zeggen... Een korte interruptie van meneer Bluis. Nee, BDA, in het, ja, nee, maar Het CDA heeft Sorry. wel twee keer, en ik wil die abonnementen nog toesturen. Tot twee keer bij afgelopen begroting, bij de begroting daarvoor alternatieven aangedragen voor dekking. U zoekt ze maar op. En wij gaan niet afwijken van het standpunt. Wij, wij, wij blijven bij ons standpunt. Want u, wij hebben dat aangegeven. U, toen heeft u ook niet ingestemd. Bluis, meneer Kuiker heeft het woord. Ja, voorzitter. We kunnen daar nog wel een tijdje natuurlijk over, over debatteren. Uh, het is helder dat de Partij van de Arbeidsfractie een aantal keren daarover gesproken heeft. Uh, dat en met name ook vanuit de VVD-fractie nooit uh, de handen voor op elkaar konden komen om er enigszins te gaan naar kostendekkende tarieven. Dat was allemaal niet bespreekbaar. Dat betekent dat je de rekening doorschuift naar de volgende raadsperiode, want zo is het verhaal. En dat betekent dat we op de blaren moeten voorzitter. zitten en dat de belasting van de burger dus iets meer omhoog zal gaan dan anders het geval geweest zou zijn, voorzitter. Meneer Kuiken, is, is een anders. korte interruptie van... Ja, Nepal, meneer Kuikers, sinds wanneer hebben wij gezegd... dat we niet waren voor kostendekkende tarieven? Kunt u me dat aangeven? Want dat hebben we nooit gedaan. Ja, u, u moet, zegt nee, het. U moet geen maar, dingen in onze mond leggen ja, die we niet gedaan u zegt het, hebben. maar u handelt er helemaal niet naar. Oh, o, dat is een groot even, verschil. Wacht even, wacht even. Dat is een groot dus verschil. Dus nu gaat u draaien, he? omdat ik u zeg dat u dingen zegt die niet waar zijn. Nee. Dat moet u niet doen, meneer Kuiken. Ik acht u ook. Nou. En u weet ook heel goed hoe u dat wel moet zeggen. Wij zijn altijd geweest voor kostendekkende tarieven. He? Maar we hebben altijd Gezegd, we ja, maar als het puntje bij Paatje kwam, hebben. dan was u niet hebben, thuis. We hebben altijd gezegd, we willen een goede onderbouwing hebben. U heeft een goede onderbouwing, Daar hebben we het net over gehad. We hebben u ook verteld, dat als het zover is, dat we de veegkosten mee willen nemen... daar hebben we geen bezwaar tegen gemaakt, mits die onderbouwing er was. Dus dan moeten we geen sprookjes gaan vertellen. Dat vind ik absoluut onaardig. Goed. Kijken. Het, dat is op de laatste vergadering. Dat in de laatste vergadering er verteld wordt dat ik sprookjes vertel, voorzitter. Nou, dat... Dat zij dan zo, maar of dat waar is, dat denk ik, dat, dat valt te betwijfelen. Want het is gewoon niet zo. Meneer Kuik, u heeft het woord. Goed, voorzitter, ik bedoel, we kunnen er heel lang uh, over praten. Uh, het feit ligt er zoals het is. Het geld is niet verdwenen als sneeuw voor de zon, want het is natuurlijk ergens aan besteed. Meneer Bluis, dat hebben we met elkaar gedaan. Het is niet gebruikt in, het, in de zin van, we gaan de begroting... ...even wat aandraaien. Dat is niet gebeurd, voorzitter. En dat betekent... En betekent datgene wat, dat datgene wat nu voor ligt... Uh, uh, uh, ...niet anders is dan dat we daar ook mee in kunnen stemmen, voorzitter. En uh, nou, we vinden het een goed plan. En correct. En de discussie over de veegkosten zijn hiermee, denk ik, gesloten. Nee. Misschien is dat verstandig, meneer Kuiken... ...maar uh, daar wordt wel eens wisselend over gedacht. Dat is de tweede termijn geweest. Uh, ik hoorde net de portefeuillehouder... ...iets zeggen, maar had de portfeuille ...aan de discussie nog iets nieuws toe te voegen... ...of geen behoefte eraan? Nou, uh, voorzitter... ...in die zin... Uh, ja, ...de heer Bluist had het in zijn eerste termijn... ...over uh, communicatie... ...en uh, rapporten... Die, uh, ...die niet er niet waren of wel waren... ...maar niet bekend waren gemaakt dat ze er waren. Uh, nee, ja, nee, maar... nee, maar, dat, nee dat, ...en ik bedoel dat niet... Uh, ...in een badinerende of wat voor zin dan ook... Uh, ik vind, en dat, dat, dat, dat komt binnenkort trouwens ook in de pers, dat wij heel goed moeten gaan kijken naar hoe informeren we elkaar. Eh, omdat ik telkens constateer dat wij in de veronderstelling, ik in ieder geval in de veronderstelling verkeer, dat iets er is. Ik weet ook dat dat rapport er in oktober al is neergelegd voor de Raad. Maar dat het blijkbaar toch niet zodanig is gecommuniceerd dat het, het rapport er is, dat u dat niet gezien heeft. En dat vind ik geen goede zaak. Want die dingen waren er wel. En u kent me een beetje, zo gauw als ik dingen heb of weet, dan kom ik onmiddellijk daarmee. Ik probeer altijd zo snel mogelijk te reageren. Uh, en, uh, dus wat dat betreft vind ik dat we nog een hele les te leren hebben met elkaar. Over die communicatie, over die informatieverstrekking. En van doen we dat wel goed, hoe bewaken we de processen. Dus daar hebben we nog wat te leren met elkaar. Uh, maar dat weerhoudt me er niet van te zeggen van, ja het was er dus wel. En het is jammer dat dat dan uh, onvoldoende... Uh, ...duidelijk is geweest waardoor het opgepikt had kunnen worden. Um, ja, voorzitter, ik, uh, ik, ik, ik moet wat over de heer Kuiken toch even wat afvallen... ...want ik heb de VVD niet horen zeggen dat ze niet voor kostendeckende liever zijn. Ik heb dat altijd begrepen van wel. Um, alleen heb ik, weet ik in dit geval nog niet wat de VVD nou eigenlijk uh, vindt... ...nu dit voorstel er ligt en de onderbouwing er is... En of de VVD, ja of nee. Uh, want dat heeft de heer Papel gezegd van ik ben tevreden met de onderbouwing. En ik ga dadelijk voorstemmen. Maar dat zie ik zo meteen al wel. Maar ik geef alle vertrouwen in uh, het uh, slimme oordeel van de heer Papel. Ben je interruptie voorzitter? Meneer Simons. Heeft uh, de portefeuillehouder al een duidelijke uitspraak gedaan of hij het amendement afraadt of ja, instemt? Ja. Ja. Ja. Ik wil het nog wel een keer zeggen. Het college ontraadt het amendement omdat het onuitvoerbaar is. Dames en heren. Je kunt nog intrekken. Is er voldoende gezegd? Is de strekking van het abonnement u helder? Ja? Meneer Kramer, ik zie u twijfelt kijken. Bij mij gaat het een beetje aan mijn geweten knagen, omdat ik eigenlijk voor het verhaal van de heer Bluis ben. Omdat wij, tenminste ook als VVD, verhoging zijn van de belastingen. Maar anderzijds is er ergens een dekking nodig. Van een kwart miljoen. Waar wilt u die, die, die halen? Want kijk, als we die beslissing op dit moment ook kunnen nemen... dan is het voor mij makkelijker om hiermee mee te gaan... dan wanneer dat er niet is. U, ja, dus dat betekent... u, u, u, u, u zegt terecht dat het abonnement heeft tot effect... dat u een gat in de begroting structureel slaat van 2,46. Structureel, dat is het effect. Niet meer, niet minder. Daar hoeven we niet voor of tegen te zijn... maar dat is gewoon het effect, neutraal gezien. Laten we dat benoemen. Er uh, moet een kanttekening bij gemaakt worden. Bij abonnement van 2, 2 is het voor dit jaar afgedekt. En wij moeten bij de, de, de operatie voor 2011 moeten we dit dan me, meenemen. En inderdaad, is het, is het een Met vorm slaat van bezuiniging? De vergroting. Dan ja, oké, okay, maar ik geef schenken. even aan dat het voor ik 2010 het het afgedekt is. Ja, maar dat kan. Het ja. slaat. Ja, meneer Paap, vvd Meneer Bluis, is het dan niet verstandiger om uw amendement in te trekken en de toezegging te vragen dat de voorstellen zoals u ze hier doet, dat die meegenomen bij de bezuinigingsvoorstellen? Daar was ik natuurlijk eigenlijk ook op uit, want ik ben er op uit dat de lasten... Ja, maar het gaat om de lasten... ...verdeling naar burgers... ...welke offers brengen de burgers... ...en welke offers brengt de overheid... ...en ik, toevallig, ik wist het ook niet... ...maar schijnt gisteren ook een klein discussietje... ...van onze landelijke V hierover geweest te zijn... ...dus in het kader van dat is het wel een interessante discussie... ...en als ik... Maar dan vind ik niet dat je dit zo kan vaststellen. Dan moet je daar toch iets over zeggen... en zeggen van dat, dat A2 nog verder wordt onderzocht. Ja, meneer, meneer Bluis, hoor ik u zeggen dat u graag de reactie van de portefeuillehouder... Ja, ja. over de suggestie van meneer ja. Paap, VVD, wilt? Ja. ja? Meneer Tone. Nou, voorzitter, kijk, uh, als, uit mijn verantwoordelijkheidsportefeuille aan financiën zeg ik dat ik dat een onverstandige zou vinden... om simpele reden dat je nog langer uh, iedereen in onzekerheid laat... van hoe gaat het nou eigenlijk worden... En ik geef u op een briefje dat je zeker in het kader van de bezuinigingen die er straks aankomen... ...er niet onderuit kunt om die rioolheffing te verhogen in de zin zoals het nu is voorgesteld. En we moeten zelf nu even niet... ...en dat blijft steeds dat debat, dat was in Den Haag voeren, dat, dat moeten wij in Den Haag doen... ...die moeten zich gewoon niet met die lokale politiek bemoeien. Dat doen wij zelf wel, want daar zijn wij voor gekozen met z'n allen. En ik vind dat zo'n waanzin wat er allemaal gebeurt. Dus daar hoef ik helemaal niet aan te refereren. Maar ik denk dat het niet verstandig is... Om, eh, ...om dat op die manier te doen. U kunt het natuurlijk, u kunt natuurlijk altijd in de volgende zittingsperiode komen... Van nou, zal wel wat die tonen geroepen heeft... ...maar nou zitten we in een andere constellatie, zitten andere mensen... ...en wij gaan het toch nog een keer in de orde stellen. Verstandig is het niet, want we hebben nu al twee jaar niet verhoogd... ...waardoor je nu al meer moet verhogen. En hoe langer je uitstelt, verhogingen uitstelt... ...hoe hoger de verhogingen daarna worden. En dat moeten we niet vergeten. Want op een gegeven moment is dat een cumulatie van, van cijfers... En als je op een gegeven moment 4% niet verhoogt, dat is in twee, het jaar erop is dat al 7% en het jaar erop is dat 9% en dat trekt zo door. Dus je, je gaat op een gegeven moment, ga je, kom je en ik kan me nog herinneren, meneer Blijven, een discussie die we hadden onder, in een hele andere constellatie, toen zaten we samen in de raad. En er ging dit ook over Jol En ik kan me nog herinneren dat u toen zei van, verhoog het nou gewoon met, meteen met 10%, want dan ben je daar vanaf. We vervallen volgens mij nu in herhaling. Nee, het laatste had ik nu niet gezegd. Nee, maar hij blijft dus ontraden van... ...en altijd op 6% blijven hangen. Want ik heb jarenlang daar altijd geprobeerd om het op een aanvaardbaar niveau te houden. En dat, dat, is het, dat is, blijft... Uh... Meneer Bluis, ik stel voor dat we de discussie maar sluiten. Er was een suggestie gedaan om te kijken of we het abonnement wilden intrekken. U handhaaft het abonnement. Goed. De effecten van het abonnement zijn denk ik duidelijk. Ja. U kent ook de besluitvorming. We brengen het abonnement in stemming. Bij eh, hand opsteken maar. Wie is voor het abonnement van het CDA als besproken? Dat zijn de fracties van GroenLinks, het CDA en gemeente Belangens Antwoord. Wie is tegen het abonnement als besproken? Dat zijn de fracties van de Oudere Partij, de Partij van de Arbeid... Meneer Henry onverpoorten, meneer Drommel, meneer Paap, VVD. En ik zie een voorzichtige, met een stemverklaring meneer Kramer denk ik. Met u voor of tegen. Ja het is niet zo... U kunt alleen maar een stemverklaring afleggen. Ja, u kunt alleen maar een stemverklaring afleggen. Ja, nee, dat wil ik ook. Kort graag. Um, ja, ik zou dit toch dan graag... Uh, de suggestie ook die de heer Bluijs deed... om dit toch mee te nemen in de bezuinigingsronde... om dan toch nog een keer te kijken naar... of er een mogelijkheid is om niet die forse verhoging door te voeren. Dank u wel. Maar voor dit jaar wil ik het dan wel voor. in ieder geval uh, dank voorstemmen. U wel. Mevrouw Beurensson. Mag ik me daarbij aansluiten, voorzitter? Voor, dank u wel. Betekent? Tegen de Nee, voor... ...af tegen, tegen het abonnement, sorry. Tegen het abonnement, sorry. Ik haal het door de bar. Dat betekent dat het abonnement is verworpen... ...breng ik in stemming het gemeentelijk reguleringsplan 2010-2014... ...bij hand opsteken. Wie is voor? Dat nemen we dat we niet eens zijn met het tarief natuurlijk. Dat is waar. Dat is unaniem, dank u wel. Daarmee is het aangenomen. En dat betekent... ...dat er soms iets omvalt... Maar het betekent dat wij tot een beëindiging van deze laatste raadsvergadering komen. En ik hecht eraan u hele inspirerende verkiezingsdebatten met een fair karakter toe te wensen. Dank u wel. Ja, het zit erop. Het zit erop, ja. De het... kogel is door de kerk op een paar nou, gevallen. De laatste keer. Nou ja, eigenlijk geen uh, hemelbestormende dingen gebeuren. Uh, nou ja, die APV natuurlijk weer. Er ja, is ja. overloos overgezeverd eigenlijk. Maar, uh, Want we zijn er wel bijna twee uur mee bezig geweest. Ja, dat, dat was wel jammer van de <coughs> tijd. Eigenlijk, uh, het had sneller gekund. Ja, ja, ja, ja. We gaan afscheid nemen van, ja. uh, van deze raad. Nou, een aantal mensen zal terug... terugkomen. zullen een aantal terugkomen. Ik heb geprobeerd eens dus een lijstje te maken van mensen die we... Waarschijnlijk niet meer terugzien. En in ieder geval niet in deze functie. En dan denk je van Kees van Deurs... Ja, in ieder geval als sowieso. fractieleider. Gertjan Bluis, ook niet meer als fractieleider. Nou, nee, niet, maar misschien als wel als lid. Dat weet je niet. Ja, ja dat aan, weet, dan je dan weet je niet. zit hij weer in de raad. Dat is een beetje lid. moeilijk. Kijk, Kees van Deurs, die zegt: Ik wil niet meer. Nee, nee, nee. Daar is Furtje Barbers vullen de plaatsen ja, komen. We zien Gertjan Bluis niet als fractieleider. Nee, nee, nee, nee dat wordt Gijs. Joke Draaier ook niet meer, mag je aannemen? Dat ligt eraan. Ze heeft een recht... hele grote familie. Niet meer als fractieleider. Ja. Uh, Fred Paap. Uh, ja. Zullen als fractieleider zijn. Nou, ja, nee, ik denk het niet. Nee. Nee, nee. Maarten Bierman als wethouder. Maarten Bierman, heeft, uh, ja. Die had op zijn weblog aangegeven dat hij niet meer terug wilde. En Pim Kuiken. Ja, niet meer als fractieleider. Nee, dat helemaal ze niet meer. Gehad. Ja, misschien nog uh, Dick Zitterp. Ik weet het niet. Ja, daar hebben we niets van gehoord. Die, die, staat, uh, die staat zesde. Oh, ja. Harriën van Poorten, die staat achtste. Misschien. Dus... De kans is dat we deze mensen niet meer terugzien. Ja, ja. Dus de raad zal toch wel anders worden. Maar ja, je, krijgt dus, uh, je krijgt dan weer een mix van wat ervaren mensen en uh, wat minder ervaren mensen. En dat is dan weer goed voor de toekomst. Ja, we gaan wachten tot uh, de grote evaluatie van hoe deze raad geopereerd heeft op 3 maart. Ja. 3 maart. En ik wij kunnen u vast verklappen dat uh, CFM het, uh, de uit, u, einduitslag van de verkiezingen mee zal nemen. Want we gaan vanaf ik denk een uur of negen uitzenden vanuit live vanuit De Krocht, waar uh, alle uh, politieke mensen van zand voorbij ja. gaan komen om op de uitslag te gaan wachten. CFM zal erbij zijn. U uh, kunt dat natuurlijk beluisteren over de normale frequenties van CFM. Ja. Ja en, ja, en nog even denken, nog even aan uitzending gemist op www.zfmsandvoort.nl. In de, de rechterkolom tweede uh, uh, regel, zeg maar. En u kunt over een dag of drie verwachten dat, uh, dat het beschikbaar is. Goed, uh, heren. Hartelijk dank ja, uh, ja. ja, voor de lange zit. Pascal ook Pascal, voor natuurlijk. Voor de, de muziek. Dank je wel. Don, dank je wel. En, ja, uh, er is overigens na de, wil ik ook nog wel even, even meegeven. Na de verkiezingen krijg je eerst een dag vanavond met een samenstelling van de, deze raad die er nu zit. Ja. En een dag later de installatie van de nieuwe raad. Ja. Wanneer dat precies is, dat krijgt u nog te horen. Dat kunt u ongetwijfeld via de Zanders Courant meekrijgen. En dan uh, zullen wij ook weer voor u erbij zijn. Dit was het. Hart Hartelijk dank voor uw aandacht. Welterust en graag tot de volgende keer. Al 20 jaar het jaar. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 20 jaar ZFM. ZFM. For so many years we were friends. And yes I always knew what we could do. But so many tears in the rain felt the night you said. You were not my kind, I thought that I could never fear for, fear for you, the passion and love you were feeling, and so you left for someone, someone new. new, and now that you're far away.